Het weer, vannacht in het westen wat regen, minimaal tussen 6 en 10 graden. Ook morgenochtend nog wat lichte regen in het westen. In het oosten eerst nog wat zon, smiddags in het hele land buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van, van, van, van, van, van, van, van der Weij. Hartelijk welkom bij Casaluna. Dit keer hebben we een hele speciale uitzending. Want we zitten namelijk niet in de studio in Hilversum... maar in het Amstel Hotel in Amsterdam. Hier is, nou, hoe lang geleden? Twee uur geleden toch al bijna weer. Uh, ja, de Libris Literatuurprijs uh, uitgereikt. En die is uitgereikt aan het boek Tonio van AFT van der Heijden. Uh, AVT van de Heijden is hier zelf niet aanwezig. Was hier de hele avond niet aanwezig. Uh, maar we gaan er wel over praten over het boek. En dat uh, doen we met uh, jurylid uh, Kester Frederiks en met Thomas van der Berg. Hij was de redacteur van uh, AVT van de Heijden. En Chris van Houts, die is net bij hem geweest. Die, krijgt, die gaat zometeen een verslag geven vers van de lever over de reactie van AVT van der Heijden. Maar eerst luisteren we even naar juryvoorzitter Robert Dijkgraaf.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 Thomas van den Berg, hij was zijn redacteur. Ja. Had je het gevoel, ja, dit, dit kon eigenlijk niet anders? Dit stond haast al vast op het moment dat hij op de shortlist stond? Ja, dat hoor je veel mensen zeggen. Maar ik was helemaal niet uh, zeker van mijn zaak, hoor. Ik heb toch veel uh, literaire juries uh, gehad de afgelopen jaren... die uh, de gedoodverfde favoriet uh, dan uh, toch uh, passeerden... om uh, redenen van uh, originaliteit of uh, eigenzinnigheid... En, uh, ja, maar het gaat om dat het zo'n bijzonder boek is. Kisten Frederiks, je zat in de jury. Op moment zijn er wel mensen die zeggen, ja, op het moment dat zo'n boek op de shortlist komt, dan, ja, dan moet het ook eigenlijk wel winnen. Was dat ook zo? Het, het, nou, allereerst wil ik H. Uh, van der Heide feliciteren met uh, de prijs, de Liberisprijs. Uh, het is een hele belangrijke literaire Romanprijs. En nu leg ik meteen eigenlijk uh, de vinger op de wonden. Um, de Liebergs Literatuurprijs is een romanprijs. Dus wij zoeken eigenlijk naar romans... die het, dat, dat, hè, dat eeuwenoude genre van de roman opnieuw leven inblazen. En, en AFTH van der Heide heeft dat met Tonio uh, fenomenaal gedaan. Hij heeft nieuwe dimensies aan de roman uh, gegeven. En dat was voor ons een belangrijke reden. Is het maar ik roman? wil niet zeggen dat... dat er geen, de, de twijfel was bij ons ook heel groot. Ja? Het was niet zo dat toen Adriaan op zijn... Op de shortlist kwam, dat daardoor meteen ook uh, hij de winnaar was. We hebben daar nog heel lang over gediscussieerd, over gesproken. Um, dus dat is niet het geval. Nee, maar er nee. zijn ook mensen die zeggen: het is eigenlijk geen roman. Het is een prachtig boek, maar het is geen roman. Ja, dan begeef je dan ja? een heel, heel moeilijke discussie. Van ja. wat is dan precies een roman? Mag een roman. Autobiografische elementen ja. bevatten, hoeveel dan precies? En ja. er percentages voor gegeven, dat is natuurlijk Misschien een hele pad. Dat gaan we niet doen. Dat nee. moeten we niet doen. Chris nee. eh, van, van Hout, Hout zit hier ook uh, aan tafel hier in het Amstel Hotel. Chris, je hebt uh, foto's gemaakt uh, vanavond, maar ik hoorde dat je om tien uur ook naar uh, Adi van der Heijden bent uh, toegesneld. Ja, we hebben heel lang, uh, tenminste heel lang even heel snel over nagedacht. Moest het wel of niet gebeuren. En we dachten. Uh, de organisatie van de Luxprijs. En ik dacht, laten we maar gewoon gaan. Dus we zijn snel in een taxi gestapt, een paar minuten voordat het bekend werd. Ik kwam bij hem binnen. Ik belde aan, maar de voordeur stond open vanwege dat er televisiecamera's waren. Mm -hmm. Er liepen al wat draden door het huis. En ik volgde de draden, ik kwam binnen. En net op het moment dat ik daar binnenkwam werd bekend... dat hij de prijs kreeg hier in, de, in het Amstel Hotel. Maar jij dus wist ik wat... zag net, ik kwam binnen. en Het eerste wat ik zag was dat Adi en zijn vrouw elkaar in de armen vielen... En... Even heel uh, ver weg van iedereen waren en heel erg bij elkaar. Het was uh, duidelijk dat ze ontroerd waren en ook trots. Ik zag aan Anali ook dat hij ook op een bepaalde manier blij was met deze prijs. Ja. En, Heb je nog met hem over gesprek? Ja, later stond ik even met hem te praten toen, toen er even, even wat rust was en toen... Zei hij dat hij het zo mooi vond dat, hem zo, dat hij zo terug moest denken aan iets van 14 jaar geleden. Dat hij ook hier in het Amstelhotel zat. Dat hij ook genomineerd was. Voor welk boek Naast dat Antonio. Dan? Dat weet ik niet. Naast Antonio. Weet Thomas met... wel. 14 jaar geleden ja, is hij zelf. genomineerd geweest? Ja. So, uh, Antonio dus was negen. over achtennegentig. Uh, zoiets. Het was in ieder geval. Het ging, het ging zo dat Tonio naast hem zat keurig in het uh, ja, ja, ja, keurige pad. Het wordt opgezocht, En ja. uh, de, de verhalen van de jury werden gehouden. En Tonio keek naar zijn vader, keek naar Adrie en zei van... Papa, je hebt hem gewonnen, ik hoor het gewoon. Maar toen bleek dat Hugo Klaus gewonnen had. Dus Adrie was heel blij dat hij juist met dit boek... voor het eerst een Liepjesprijs won, Want hij had ook al twee keer de Ako gewonnen. Is het dan nog een... een... En het is natuurlijk een heel bijzonder boek. Het is, het is wel door meer mensen gezegd. Hè? Arjan Peters zei het ook nog vanavond op de televisie. Uh, je wil dat zo'n prijs naar een heel bijzonder boek gaat. En, en, en dit boek is zo bijzonder. Uh, maar het is natuurlijk ook een heel treurig boek. Uh, er zit ook heel veel ja, emotie omheen. Uh, is het nog een, een, een kwestie geweest? van Moeten dit boek wel of niet meedoen? Thomas, nou, heel even. Berg, heel directeur. even. Ik, heb, ik herinner me dat we het er wel over gehad hebben. Zullen we het doen, zullen we het niet doen? Maar Adrie heeft eigenlijk van begin af aan toch gezegd... Uh, uh, ik heb dit boek nooit willen schrijven. Hè. Dus het is een boek wat je niet wil schrijven. Maar nu het er is, is het ook gewoon een volwaardig onderdeel van mijn oeuvre. En daar hoort ook bij dat je het de wereld in helpt. En dat betekent uh, dat je je daarover laat interviewen. Dat je uh, het instuurt naar... Inderdaad, naar prijzen. En uh, dat je je helemaal onder, uh, onderwerpt aan dat hele circus wat daarbij hoort. Maar dan toch niet helemaal? Zoals nou hier ja, hier aanwezig zijn, zijn fysieke de standpunt, aanwezigheid ja. hier. Dat is inderdaad dan net weer een, een, een brug te ver in dit stadium. Ja. Maar uh, het boek zelf mocht, uh, mocht uh, gewoon meedraaien. Ja, dat moest geen uh, aparte positie krijgen of zo. Nee. Is, het, is het lastig om uh, redacteur te zijn van... Van zo'n uh, kwetsbaar boek. Want ja, ik kan me voorstellen ja. dat je dan minder makkelijk zegt: Nou, luister, dus, dit vind ik een beetje overdreven of dit halen we er maar mm -hmm. uit. Of, uh... ja, Je hebt een andere rol dan bij willekeurig welk ander boek natuurlijk. Ja, het, is, het is voor een groot gedeelte ook uh, luisterend oor zijn, hè? een soort therapeutische bijna uh, gesprekken voeren. Nou, is dat altijd wel onderdeel van het redacteurschap mm -hmm. ook. Maar in dit geval, helemaal, was het natuurlijk toch vooral ook. Uh, ja, uh, met, met, met Adrie heel veel praat over Tonio. En, uh, uh, hij heeft natuurlijk een gigantisch geheugen. Dat is een van zijn uh, sterke punten. Uh, dat hij alles onthoudt en ook heel veel bewaart en uh, opschrijft. En uh, heeft dagboeken. En... Dus hij had heel veel materiaal. En uh, ja, het was toch vooral ook een kwestie van schiften En wat komt er wel in, wat komt er niet in. Dus dat, die gesprekken gingen meer daarover. Ja? Want het is natuurlijk lastig om kritiek te hebben, of niet? Um, in het algemeen of nee, bij zo'n boek. Zo boek? Nee, bij zo'n boek. lastig. Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat, dat stel ik mij zo voor. Gauw, je zal minder gauw inderdaad uh, heel erg over uh, allerlei romantechnische uh, aspecten spreken. Hoewel ik het toch ook heel erg waardeer uh, en uh, ook eens ben met de jury... dat je toch vooral ook wel als roman kan beoordelen. Het heet ook niet voor niks een requiemroman. Dus hij heeft toch wel degelijk gewild en geprobeerd daar ook uh, over dit drama met uh, uh, nou ja, daar uh, uh, romantechnieken op los te laten. Het is toch een boek wat ook een, een uh, compositie heeft. Wat, uh, ja, waar die werkt met allerlei parallellen en symmetrieën. Dingen die terugkeren, thema's, motieven. Het is niet zomaar nee, uh, uh, nee. neergekwakte, uh, rauwe uh, ellende. Heb je, heb je hem eigenlijk uh, al gesproken? Ik heb hem gesproken, heb ja. Heb je hem even ja. gebeld? Ja. Ja, het was natuurlijk uh, euforie daar in de Verhulstraat. Vervol. Uh, ja, zeker. Ja, want ja, Christ van Hout, was, de sfeer was daar wel vrolijk... Ja, het was, het, was, het, het was niet meteen vrolijk. Ze waren nee. echt, ja, er was echt, echt ontroering tussen ja. hem en uh, Mirjam. En daarna werd het langs wat ontspannen en, en vrolijk. Het en de, een half uur later. Ja, ja, ja, ja. en de, de, de, de sms'jes kwamen binnen. En, uh, ja, ja. Maar dan moest meteen moest die, werd hij uh, geïnterviewd. Dus hij, hij was, moest wel even in, zijn, uh, ja. in een serieuze rol blijven, had ik het gevoel. Ja. Kester, ik vroeg net aan Thomas. Is het lastig om op zo'n soort boek kritiek te hebben? Toen, toen knikte hij. Ja, ja dat. Het is natuurlijk een heel moeilijk gegeven. We hadden een prachtige shortlist, vond ik. Met uh, grote titels van uh, Bill Nes, van Ivo Victoria, Jan van Mersbergen. En uh, we hebben ook natuurlijk twee. Die Ron Brouwers, niet te vergeten. Noem nog eens eentje. Jan van Looy, Jan van Looy, ik Hollywood. <laughs> Goed, dat waren dus ja, de grote beetje... romans ja. die wij vonden. Het, is, het was heel moeilijk. omdat je. je be... Wat was er nou zo moeilijk? Nou, wat het juryreporter ook op een gegeven moment zegt... hoe uh, genadeloos het ook mag zijn in het licht van de gebeurtenissen... willen we toch dit boek bekronen. Dus je bekroont eigenlijk een boek, wat Adrie zelf ook zegt... wat er eigenlijk liever niet had mogen zijn. En ja, dat is het. ik ken het uh, oeuvre ja. van uh, Aftje van der Heide, vroeger, Partizio Canaponi, heel erg goed. En het gekke is dat Adrie heeft altijd met omkeringen en paradoxen gewerkt. Dingen worden die levend zijn, worden dood. Dingen die dood zijn, maak je tot leven. En om een van de bizarre redenen... heeft hij die, al die thematiek in dit boek kunnen samenvatten. En wat voor ons als jury heel uh, belangwekkend was... is dat, die, dat iemand halverwege een boek zegt... wat over de dood van een kind gaat... het is een inktzwart wonder. Dus je durft het, wonder, het woord wonder te gebruiken... En met wonden bedoelt hij, ik kom daardoor weer tot creativiteit. Tot een literaire uh, verwerking van het thema. En dat maakte ons alle juryleden eigenlijk gewoon heel erg koud. Dat vonden we, die omkering van het is verschrikkelijk... maar in die verschrikking vind ik het geluk, vind ik de creativiteit. Uh, die catharsis waar Adrien net op zinspeelde... op het uh, televisieprogramma wat uitgezonden werd met Tonko Dop... Dat is precies wat Adrien is. Altijd de tegenstem zoeken. Er is een verschikking gebeurd, maar als je het omdraait... is dat misschien wel een wonder of een wonder. En dat is het grote schrijverschap van hem. Er zijn natuurlijk de laatste tijd heel veel boeken geschreven over... De dood speelt een grote rol in de literatuur de laatste tijd. Nou, Corny Palme heeft Corny Palmer, vorig jaar een boek maar die een wou een nadrukkelijk geschreven. logboek als logboek, logboek van een bouwde. onbarmhartig jaar over de dood ja, van Hans. Fantastisch Zomere. boek, maar zeer nadrukkelijk staat ook in elke bladzijde bijna van haar boek: het is een logboek, het is geen roman. Adrie van der Heijden of Arty van der Heijden heeft geprobeerd of gedaan om er een roman van te maken. Want wat hij doet, is namelijk in de laatste bladzijde. en daar vielen wij als juryleden enorm voor. Hij roept die jongen tot leven. Hij leeft even weer door de reconstructie. Op de laatste bladzijde? die laatste 40, 50 bladzijden. Oh ja. ja ik heb nou ja, en en het, het hier even is voor natuurlijk leert... dat hij leeft ook in zekere zin weer hij... door dit boek. Door dit dat boek, is natuurlijk ja. toch. Ja, uh, dat is ook zo. Anders dan cliche, we... ja. maar het. Het monument dat is opgericht. voor... Antonio, hij heeft daarmee ook letterlijk een stem gekregen. Heb je een favoriete passage misschien? Ik, ik, ik stel mij nou zo voor dat er mensen zijn die uh, dat boek misschien uh, helemaal niet kennen. die hebben er misschien wel over gehoord. Maar die denken, ja, wat is dat eigenlijk voor een boek? Zou het, zou het zinvol zijn om een klein stukje te lezen? Vraag ik me af. Of zeg je nou, je overvalt mij hier nu gigantisch mee. Uh, als even Thomas ja, Oké. Okay, ja. dan een, uh, een passage. Je, ja, dat is goed. Ja. Nee, want, ik, wil, want ik, ik had het net over hoe dat is dan als, als een redacteur. Uh, met, uh, want hij, uh, AFT van kwam van een andere uh, uitgeverij. Ja, die is nu aan de be ja. bezigheid bijgegaan. En dan krijg je er opeens ja, te maken met deze literaire gigant. Ja, dat ja, is ja. misschien ook nog wel... Uh, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik kende hem goed als, als, als, als lezer en ook als recensent had ik hem wel besproken. Ja. En, uh, ik was vond... een bewonderaar van zijn werk. <laughs> ja. dus, uh... Dan is het natuurlijk wel gek om opeens met zo iemand uh, op deze manier te maken te krijgen. Ik kende hem wel ook een beetje uit de, de, de, de literaire kringen natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed, je krijgt opeens toch een kijkje in de keuken bij, uh, bij iemand die je, die je bewondert. Ja, dat is wel... Uh, en dan meteen met zo'n boek. Of was je al bij nee, andere boeken waren, betrokken? Nee, nou, geen boeken die ook daadwerkelijk verschenen nee, nee, zijn. Nee, nee, daar was hij mee bezig. Hij is ja, al ja, ja, altijd ja. met uh, verschillende projecten ja, ja, bezig ja. tegelijkertijd. En uh, Dus we waren inderdaad met, met twee manuscripten vrij ver, zelfs al. Uh, en toen kwam historisch dit opeens tussendoor, en, uh... door, bij wijze van spreken? Ja, toen... Uh... Wat waren, de, waren er nog knelpunten? Ik, ik zei net, het is misschien lastig om op zo'n boek kritiek te hebben. Zeg je nou, er, er waren nog wel ja, bepaalde punten waar we het echt nog flink over gehad hebben? Of, wat wat was jou, is jouw nou, invloed dan nog geweest op dit boek? Het, ik moet je eerlijk zeggen... Het, het, het begon eigenlijk ermee... dat wij ons binnen de uitgeverij... heel erg afvroegen. Gaat Adrie dit overleven? Gaan Adrie en Mirjam dit overleven? Hè? Deze ramp. Want uh, uh, goed, het, als bekend... het was hun enig kind. Hmm. Um, uh, ja, je, je moet je toch maar... aan je, aan je haren uit het moeras... Uh, omhoog trekken. Je moet het helemaal zelf doen natuurlijk. En de eerste weken... Uh, hebben Adrie en Mirjam uh, zich ook uh, ten volle overgegeven aan uh, drankgelagen. En uh, ja, was er weinig van ze over eigenlijk. En uh, wij hielden wel even ons hart vast. Maar het knappe vind ik dus dat uh, Adrie er toch echt in is geslaagd... om uh, nou ja, zichzelf te, te, te uh, overwinnen, over zijn schaduw heen te springen, zoals je dat dan noemt. Maar ga je daar als redacteur en als uitgever ook echt mee bemoeien? denk je nou dat... dat komt... Nou ja, wat ik al zei, het, zijn toch, het waren toch vooral gesprekken. Gesprekken over uh, het schrijven, over Tonio. Het, het, het was niet meteen al heel erg technisch van... Uh, hoe ga je dit boek aanpakken? Nee. Dat natuurlijk helemaal maar niet. maar je, je, je houdt contact. Ja, precies. Het was toch vooral contact houden. Het ja. ging aan de pols houden, ja. ja. Kester, je hebt een, uh, yeah. ondertussen een stuk uitgezocht... Yeah. Dat, dat misschien nou, mensen cruciaal. een idee kunnen hebben van... Yeah. wat is de toon van het boek? Alhoewel, het, het, het bespeelt veel registers, hè? Het is... Want misschien kun jij dat even doen, even... Voor de mensen die het boek niet kennen, even ja. beschrijven hoe, hoe het boek is opgebouwd. Hoe hij hoe het, het aangepakt heeft. Uh, ja, nou, het begint eigenlijk met een wanhoopskreet. Tonio. Enorm in letters uitgedrukt, Tonio. Dat is een enorm wanhoopskreet. Dan valt het helemaal terug. Dan beschrijft Adrie dat de bel gaat op zondagochtend, uh, Pinksterzondag. Staan de politieagenten voor de deur. Uh, Mirjam, zijn vrouw, raakt in paniek. Tony in met een kritieke toestand opgenomen. Dan gaan ze naar het AMC in Amsterdam. En Adrie beschrijft, uh, of AfDH van der Heide beschrijft heel exact wat er gebeurt. Hij, elk personage krijgt meteen al een betekenis. En langzaam maar zeker krijg je twijfel. Wat is kritiek? Is kritiek al dood? Is het niet dood? Is het nog net niet dood? Hoe, hoe kritiek is kritiek? Dus hij gaat heel erg in op het woord kritiek. Nou, vervolgens nou, blijkt dus dat uh, de kritieke toestand dus overgaat in een fatale toestand. Tonio, eh, na 24 uur uh, aanwezigheid en toewijding van de arts is... Tonio overleden aan de verwondingen van het auto-ongeluk... En dan krijg je twee lijnen die voortdurend elkaar doorspelen. De ene lijn is, had ik maar als vader uh, daar kunnen zijn? Had ik maar voor die auto kunnen staan? Had ik die auto kunnen tegenhouden? Had ik niet misschien één minuut even langer met uh, Tonio gebeld... dan was het niet gebeurd. Dus wat je krijgt, en dat vind ik zo fascinerend... je krijgt die lijnen. Had ik maar niet uh, daar gestaan, dan was dit gebeurd. Mensen kennen dat natuurlijk... Dat, dat, dat vliegtuig vertrekt. En ik had een ander vliegtuig. Nou, weet je? Ja. En daar speelt hij mee, met hele herkenbare momenten. En dan gaat hij in de laatste bladzijde... dan beschrijft hij dus het ongeluk. Heel klinisch, heel afstandelijk bijna. Dat vind ik zo knap. Niet larmoyant. En dan de laatste bladzijde komt hij een meisje op het spoor... Uh, wat in de aanwezigheid van Tonio foto's maakte. Tonio was een fotograaf. Heel veelbelovend fotografenjongen. Uh, jongen, was gevozineerde fotografie. En dat meisje gaat hij spreken. Die komt ook bij hem thuis. En dan gaat hij de laatste bladzijde reconstrueren. Ja. Maar de dood in dit geval... is toch... Um, de bron voor creativiteit. En dat is natuurlijk het fatale van dit boek. Enerzijds denk je... de dood is het einde van alles. En dan is er niks meer. Dan kun je zwijgen. Maar Adrie van der Heijden is een schrijver. Die kan niet zwijgen. Die moet schrijven. Dus hij haalt uit de dood... De creativiteit om een boek te maken. Nou, en uh, dat wil ik even voorlezen. Met de dood van Tonio heeft mijn leven zijn nutteloosheid bewezen. Door te sterven heeft hij zijn vader achterloos als een mantel afgeworpen. Waar ik nog net goed voor hem ben, is via ritueel en assertief geschrijf... zoveel mogelijk van zijn bestaan trachten te conserveren. Zijn korte, mooie leven mag niet zomaar in de vergetelheid wegzakken... zoals zijn mooie, kapotte lijf in de aarde is weggezakt. En hierna. Tonio was als gezegd van zijn geboorte mijn belangrijkste reden om te schrijven. Hij was een muze van het mannelijke geslacht. Vooral de laatste jaren merkte ik dat ik hem wilde laten zien... wat ik waard was, ook in de hoop dat hij mij zou willen laten zien wat hij waard was. En ik vind het met name een ongelooflijk mooi passage... omdat die, die schakeling zit er erg mooi in van vader en zoon. Wat betekent de zoon voor de vader? Wat betekent de vader voor de zoon? En ja, nogmaals, hoe genadeloos en dramatisch dit boek ook is... dit soort passages zijn flonkeringen. Dat denk je, je denkt, ja... Zo zit een vader-zoon-verhouding in elkaar. Alleen nu is alles gezien in het aangezicht van de dood. Maar daarmee maakt hij toch levend. Uh, we gaan uh, muziek draaien. En uh, dat is uh, muziek die is, is uitgezocht door Adrie van der Heijden. Kunnen jullie mij nog verstaan? Ja, het is hier een beetje rumoerig, uh, dames en heren. Want er is hier nog een soort afterparty aan de gang. Dus als u denkt... Wat hoor ik allemaal op de achtergrond, dan is dat gewoon... Als de luisteraars ons maar kunnen horen. Ja, ik, ik vermoed van wel. ja. Ik, ja. Goed, dan gaan we gaan muziek draaien. En dat is een muziek die uh, Adrie van der Heijden zelf uh, heeft uitgezocht. Uh, die is ook te horen in het, uh, uur, het komende uur tussen 1 en 2. En daar is namelijk muziek van, uh, van alle genomineerden te horen. We laten dit nu toch alvast horen, want... Uh, hij heeft, het ook de, hij heeft deze muziek niet toevallig uitgezocht. Dat had ook met Tonio te maken. Op mijn laatste verjaardag die Tonio heeft meegemaakt... had ik de cd Revolver van de Beatles opstaan. En toen kwamen we tot ontdekking dat ze And Your Bird Can Sing, gezongen door John Lennon... dat dat ons favoriete Beatle-nummer was. Dat wist ik ook niet. Dat heb ik die avond gehoord. Een half jaar voor zijn dood. Een half jaar en... Dat wil ik deze avond ook ten goede brengen. Het was de muziek van uh, Revolver, Het uitgezocht door uh, Adrie van der Heijden. Uh, hij won vanavond de Libris Literatuurprijs voor zijn boek Tonio. En, uh, ik zit hier nog in het Amstel Hotel. U hoort misschien wat geroezemoes op de achtergrond. Het komt dat hier nog wat mensen gezellig een glas drinken. Mijn twee gasten uh, zijn uh, Thomas van der Berg, redacteur van uh, Adrie van der Heijden. En Kester Frederiks, uh, hij was uh, lid van de jury dit jaar... Zoals u misschien weet, of ondertussen weet... was Adrie van der Heijden zelf niet aanwezig hier vanavond... bij het diner in het Amstel Hotel. Dat, uh, daardoor kan hij hier nu zo ook niet bij mij aan tafel zitten. Want het idee was om Casaluna uh, met de, de winnaar te, te hebben. Maar goed, we praten nu over hem. En zoals u net hoorde, we hebben hem ook af en toe zelf in de uitzending. We hebben nog een, um, een eigen quote van, uh, van Adrie... Over, zijn, uh, over dit boek, even zijn stemgeluid horen. Nou, het schrijven van uh, Tonio was in eerste instantie bedoeld... en dat was echt een noodzaak om uh, die jongen die ons zo onverwacht ontvallen is... Uh, nog een stem te geven over het graf heen. En hem nog wat in leven te houden, en nog wat te koesteren in taal... Um, ik was er wel van overtuigd dat, dat het daarmee ook meteen mijn laatste boek zou zijn. Ik kon me niet voorstellen dat ik hierna nog een, een roman zou kunnen opzetten. Het, uh, ik, ik had de indruk dat dat volstrekt zinloos zou zijn geworden. Maar juist het schrijven van dit boek, van Tonio... Uh, heeft me juist de kracht gegeven om... Toch weer door te gaan. En ja, het heeft misschien ook wel te maken met. Uh, dat, met dat ik me tegenover hem verplicht voel om mijn werk af te maken. Kijk, Tonia was altijd. een hele. Uh, hoffelijke jongen tegenover zijn vader, tegenover zijn ouders. En hij vroeg altijd. en kort voor zijn dood heeft hij dat ook nog. gedaan... Hij vroeg altijd hoe het, hoe het met mijn werk ging en of ik die dag. Uh, gewerkt had en soms een beetje spottend zit je al aan de tien pagina's per dag. En ja, uh, die stem hoor ik nog steeds in mijn hoofd. Dus ik voel me min of meer verplicht tegenover hem om mijn werk af te maken. En ik moet zeggen dat dat inmiddels geen straf is gebleken. Ik ben sinds het uitkomen van Tonio bijna alweer een jaar aan een volgend boek bezig. En uh, dat gaat voorspoedig en... Zijn stem zit nog steeds in mijn hoofd. En die vraagt, heb je goed gewerkt vandaag? En, uh, zit je al aan de tien pagina's? En dan geef ik daar antwoord op. Ja, dat was de stem van, uh, van Adrie van der Heijden. Ja. Hey, Thomas van der Berg, je hebt, heb, je te, heb je het een beetje kunnen horen? De, ja, ja, ik ja, heb de het, situatie uh, is hier verstaan. technisch niet ideaal. Uh, misschien heb je dan nou gehoord dat hij zei van... hij was er eigenlijk van overtuigd dat dit zijn laatste boek zou zijn. Ja, ja. Uh, maar dat is toch anders gelopen? Anders gelopen, ja. ja nee, gelukkig, voor ons als uitgever uh, um, heeft Adrie uh, inderdaad al werkende Antonio eigenlijk weer een nieuwe uh, bron in zichzelf ontdekt, een nieuwe uh, stem gevonden over het graf heen. Mm. Uh, ja, je kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat dit het eindpunt was geweest, hè? want wat, wat heeft het allemaal nog voor zin na, uh, na zoiets, om dan nog weer uh, werken van fictie te gaan schrijven, maar uh, Adrie is alweer bezig, ja. dus uh, wij kunnen uh, met veel vertrouwen tegemoet zien dat er nog meer komt. Wat ik dacht wel, maar het is dus even, even iets totaal anders hoor, maar ja. dit boek is al zo bekend. Er zijn al volgens mij honderdduizend exemplaren van verkocht. Ja. Maar zeggen, commercieel is het eigenlijk amper... Extra ah ja, ja, 100.000 exemplaren kunnen ook 200.000 ja. exemplaren worden. Nee, maar je nee, begrijpt dus wel wat ik bedoel. Dit boek was al zo enorm. Ja, Be ja maar ik heb ja, toch nee, bij, bekend... bij boekhandelaar helemaal geen scepticis nu gehoord. Nee hoor. hoor is... Nee, maar ik, dat is niet uh, wat je bedoelt? Nee, nee, het is ook geen scepticis. Maar ik bedoel, soms heb je wel eens een boek waar, waar, en dat krijgt dan een prijs. En iedereen denkt van, goh, hé, hey, dat... Nou, hè, goh. En dit boek is natuurlijk, dit heeft al gewoon ontzettend veel... Ja, publiciteit gehad, er is al heel veel over geschreven. Dat is natuurlijk ook al een, een jaar lang uit. Het is al, ja, heel, heel erg verkocht. Dus het, ja, maar nee, goed, nee, dat nee. is wel geen, geen, geen, Nee, geen, nee Het, het vorig jaar bij de, ik de speelt geen gezien, rol. dat was toch wel een vrij verrassende winnaar. Dat was heel verrassend, toen ja. toen was er juist enige controverse en een beetje gemoor. Uh, althans vanuit de commerciële hoek van, uh, is dat nou een boek wat uh, de weg gaat vinden naar de, uh, de, de... Lezende vrouwen van 50, want dat zijn immers de, de boekenkopers. Ja, ja. Maar dat, dat was ook uh, bezig. Dat was het ook, bezig bij. ook bezig. Ja. Ja. Ja. Willen die lezen over iemand die uh, een penis afsnijdt van iemand anders en die uh, in een koekenpan uh, braat en opeet? Want daar gaat dat boek over. Ja, dat weet ik. Want ja. ik heb even, precies een jaar geleden zat ik hier met Yves Petrie aan tafel. Het is een over schitterend boek. boek, hè? Laat dat even duidelijk <laughs> zijn. Maar het, uh, het, is, het is een fantastisch boek, maar het is natuurlijk niet meteen heel publieksvriendelijk. Althans, nee. schijnbaar, hoor. Want als je die eerste hoofdstuk, dat eerste hoofdstuk hebt gehad... Ja. Maar goed, nu gaan we het over IP3 nee, nee Maar, maar goed, ik wil nee, maar zeggen... Zo'n ja. prijs, zo prijs dat, gaat, dat gaat ook daarover. Het gaat ook over... Uh, nou hier bij zo'n commerciële uh, instantie zeker. Er, er zitten hier ook veel boekhandelaren, dus ja. die, die, die uh, natuurlijk hebben die ook een stem daar bij die libris. Ja. Nee wacht, wacht even wacht even. Nee niet, niet, nee, uh, nee, nee, niet bij de, de, de jury. Nee nee nee maar meer. Hier in zo'n nee. zaal en ja. bij de organisatie. Nee. maar niet bij de jury absoluut niet. Nee nee nee nee. nee, nee. Dat, nee, nee. Dat, nee de jury is dan is altijd onafhankelijk De jury is strikt onafhankelijk. Ja. En daar gaan we vanuit. De jury gaat uit van ja van de het roman van heel jaar. En dat is ja. ook, ik moet ook zeggen, laten we even teruggaan naar ja. uh, het begin, laat ik maar zeggen, uh, de juryleden krijgen zo'n 150 romans uh, te lezen. Oh, ik dacht dat er 200 waren, ervan nee, kwam nee, mee. Nee, 150 <laughs> romans, uh, althans boeken die roman zijn geafficheerd, ja. getiteld, uh, ge, ge En daar zitten prachtige boeken bij, ook minder goede boeken natuurlijk, uh, over alle uitgeverijen. En... Ja, op een gegeven moment uh, zoek je als jury, krijg je een soort consensus van wat vinden wij een belangrijke roman. Ja. En ik zat uh, gelukkig in een jury met uh, nou, een natuurwetenschapper, een uh, recensent, een Vlaamse recensent, Robert Dijkgraaf als voorzitter. Dat wij kwamen uiteindelijk uit toch uh, al lezend, al beoordelend, al pratend op... Een roman die eigenlijk de boel eens even flink door elkaar schudde. Ja? En dat bleek dus het boek van A.F.C.H. van de Heide te zijn. Dus wij zochten naar, wij zochten naar nieuwe vormen van de roman. He, de roman is een klassiek ja. genre. He, begin, midden en eind. Uh, Reven zegt altijd... ze ontmoeten elkaar, ze krijgen ruzie... en ze gaan uit elkaar. Ja. Of vinden elkaar, wat ja. dan ook. Ja. En opeens blijkt dus dat een groot aantal romans... ook Bulnes, ook Brouwers... ook Jan van Looy, ook andere die boeken... Die voldoen daar helemaal niet zo aan. Die voldoen niet aan, uh, maar op een andere manier weer wel. Maar de boek van Aventer van der Heijden, de winnaar... die voldeed dus aan bijna een onmogelijk iets... Namelijk twee elementen. Adrie van der Heijden heeft een boek geschreven wat eigenlijk niet geschreven wilde worden. En hij maakt toch een boek in de klassieke vormen van de literatuur. Namelijk met een heel documentair begin. Er is dus een soort gekrijs in het begin. Oh, er is ergens gebeurd. En dan stap voor stap voor stap gaat hij analyseren. Wat er gebeurd is als een klassieke tragedie. Ja. Ik, weet je ja, wat? Er wat, wat spanningsbogen ik, ja, het spanningsbogen is in ja. Dat vind ik ook zo uh, uh, knap dat je uh, uh, ook echt door wil lezen, omdat er verschillende, uh, uh, uh, nou ja, plot bijna plottechnische onthullingen in zitten. Bijvoorbeeld dat dat, dat meisje. Hè? Er is zo'n meisje, ja. mysterieus ja. meisje, ja. met wie Tonio kort voor zijn dood nog. Uh, ...heeft verkeerd. En um, uh, nou ja, Adrie probeert dan te achterhalen wie zij is om te beginnen... ...en waar ze is en wat ze dan hebben uitgesproken samen. Ja. Uh, dat weet hij heel mooi zo door de roman heen te weven. En zo zijn er meer uh, uh, kleine plotlijntjes die echt worden afgewerkt... ...als waren het toch een, uh, uh, uh, nou ja, een klassieke roman. Maar um, ja. Ja, met deze, met deze uh, romanstof is dat toch wel heel opzienbarend dat je dat kan. Binnen een jaar tijd ook nog, hè? ja. Maar goed, dat toont, dat, ja, dat is natuurlijk toch zijn unieke schrijverschap. Um, als ik, kijk, um, hij zei net zelf, van, uh, ik, ik, eerst dacht ik, dit, dit zal mijn laatste boek worden. Maar uh, juist dit boek heeft hem weer de kracht gegeven om, om verder te gaan. Als ik nou even naar mezelf kijk, hè, als lezer. Dan denk ik, ik, vond, ik heb die tandeloze tijd, die cyclus, dat vond ik echt geweldig. Dat heb ik echt verslonden. Op een gegeven moment, toen die, uh, die, die, die, die cycli waar hij mee bezig was, die werden voor mijn gevoel wel erg ingewikkeld. Weet je, dan had je een deel 3 en daarna een deel 2, of en dan kwam deel 4 eruit. En uh, weet je wat, de, de, de MOVO-tapes. Ja, en... Nee, dat klopt, nee bij bij. Dat, dat, klopt niet, dat klopt niet helemaal wat ik zeg, maar dat geeft het dus misschien ook al aan. En ik ken heel veel meer mensen die echt uh, absoluut enthousiaste uh, uh, uh, AFT van, uh, uh, van de hele Lezers waren, die op een gegeven moment ja daardoor toch enigszins afhaakte. Ja, en ja. nu in één klap weer terug zijn bij hem als schrijver... omdat dit zo'n zo boek is uit, uit één stuk. Nee. Herken je daar iets in? Ja, nee, natuurlijk. Je hebt, je hebt, dat hebben we uh, uh, uh, uh, vaker gehoord. inderdaad Mensen zijn bij die nieuwe cyclus waar die op een gegeven moment mee is begonnen... die homo-duplex-reeks... Homo zijn, ja, zijn ja. inderdaad vrij veel lezers afgehaakt of voorlopig ja. afgehaakt... Het was misschien ook niet zo slim, uh, kan je nu achteraf zeggen, om... Hij heeft op een gegeven moment bekendgemaakt van ik ga een achtdelige cyclus uh, publiceren. Daar kwam dan nog aan voorafgaand een nulde deel, dus had je het al over negen delen. Uh, dat was natuurlijk vreselijk ambitieus. Er zijn mensen die daar juist enorm op tippelen hoor. Maar uh, ik denk dat er inderdaad ook vrij veel lezers zijn geweest die hebben gedacht... nou. Weet je, ik wacht eens even een paar delen af. Ja, yeah, yeah. ja. Um, had je dat niet van, kerstafleer? Uh, ik moet eerlijk bekennen, oh. dat had ik ook. Ja. Dat had ik ook. Um, ik begon inderdaad met vallende ouders en die hele stilzende Nee, maar dat, na dat was mooi. Die tandeloze tijd was geweldig. Maar dat was ah, ook... Ja, wacht even, homo duplex is ook heel mooi, hè? Jawel. Wacht ja. even, maar ik was bang <laughs> dat, ik, dat het universum van Adrie van Heijden mij uh, ongrijpbaar werd. Ik kon ja, het ook niet precies. meer bijbenen. Hmm. En dat, dat, geef ik, dat geef ik volmondig toe, absoluut. Ik vind het een groot schrijver. Alle al zinnen die hij maakt zijn fantastisch, maar ik kwam niet meer in het verhaal. Nee. Er, was, er, er was een, een gebrek hij aan. heeft verschillende lijnen uitgezet. Verhaal. Je hebt de ooie, die poes, mythen die, die op allerlei manieren ja. had vervochten. Er waren ja, die, die ja. supporters, rellen. Hij had, van alles had hij in de. In zijn romans ja, verwerkt. Het begrijp jij wat, wat wij zeggen? Want uh, Kerst en ik ja. vinden eigenlijk hetzelfde. Dus, ja. Snap je dat? Ja, ja, nee, en Heb je en dat heb als dat redacteur meer, ook gerealiseerd? Ja, heb lijkt het. me al meer lezers uh, ja. yeah. gehoord uh, dat, dat, dat ze daarvan uh, van terugschrokken. En het is... Uh, dat is natuurlijk zonde, want het blijven prachtige boeken. Maar ik begrijp Zelfs dat het... enthousiaste lezers als Kester en ik, die ja. dan afhaken. Dan denk ik, ja. dan moet je dan als redacteur misschien ook iets aan doen. <lacht> ja, goed. Misschien, <lacht> dat, misschien overschat je ook weer een beetje de, de macht ja, van een kunnen, redacteur. Ja, ja dat zou uh, kunnen. Dat weten wij niet. Daarom vraagt Mieke het aan ja, jou. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat gesprek is natuurlijk wel gaande met Adrie. En uh, je zal zien dat hij um, straks met een geniale oplossing gaat komen. Waardoor die beide cycli op een bepaalde manier naar elkaar toe gaan groeien. En dan ben jij als standeloze tijdlezer, Mieke, word jij op je winkel bediend? Nee, maar ik, wat ik me dus afvroeg... Kijk, dit is meer een soort algeheel gevoel wat, wat ik nu verwoord. Dat geldt in ieder geval voor mij en ook voor Kester... en misschien voor een heleboel meer mensen. Wel, wat is dan de, de, de plek die dit boek in zijn oeuvre inneemt? Oh, dat kan ik, dat kan ik in één zin zeggen. Oh. Uh, nou, ik, ik heb liever dat je er wat langer over oh. doet. Oh. <laughs> nou ja, dan heb ik in twee zinnen. Um, ja, dat is een moeilijke vraag, natuurlijk. Maar gewoon als we even de, de aanleiding loslaten, hoe dramatisch ook is. Ja. Maar uh, Tonio vertelt een, een, een genadeloos meeslepend verhaal. hoe om te gaan met verdriet en verlies en afscheid van een, een, dierbaar, een dierbaar iemand. Of nou een eigen kind is of wat dan ook. Dat op een gegeven moment vergeet je dat. Je denkt altijd. Dit kan mij overkomen, dit, is, dit heb ik al oog gehad. Heeft mijn moeder gehad, heeft mijn dochter, zou of mijn zoon. Bedoel, Adrie vertelt een universeel verhaal. Maar Adrie, in dit geval, concentreert hij dat op één, één gebeurtenis. Dus zijn enorme universum, wat hij altijd heeft gehad... Hè, met de Movo-tapes en een, inderdaad een satellietdeel, een nuldeel... Ja. een min -1 deel, een plus -3 <laughs> deel. Ik ben daar heel ik moe noem van. Er wat. Ja. Ja. En nu opeens... Of dat dat Inkswarte Wonder is of niet, dat blijft natuurlijk altijd moeilijk, dat geef ik toe. Maar hoe dan ook, dit boek is een geconcentreerde ge uh, uh, artistiek uh, bewijs van wat Aafdjia van der Heijden als romanschrijver sinds 1979 toen hij debuteerde. Allemaal kan. Het is geconcentreerd. Het is in een vierkante centimeter. Hij had overigens wel eerder en al... Dat uh, is geweldig. Ja, ja, over natuurlijk. zijn moeder en dus over zijn asbestemming. Als over zijn vader uh, was het droog, Hij ja, heeft zijn moeder. zijn moeder inderdaad. En, en, en, en de, sandwich. de sandwich gaat over een over jeugdvriend. Nee, ja. uh, dat genre is dus, uh, hem bekend. Op zichzelf is het eigenlijk weer een soort mini-cyclus binnen zijn oeuvre. Zou je bijna kunnen zeggen dat de requiem's... We hebben daar ook een, een speciale plaats in. Ja. Dus in die zin is het ook weer niet geheel excentriek. Nee, nee maar wat denk je dat de, de, de, de, de plek in zijn, zijn oeuvre... Kan jij daar ook nog iets over zeggen? Zeg je, nou dat weten we nog niet. Ja, nou ja het, is, het, is, het, is, het is natuurlijk een, een, een, een boek dat... Nou ja, goed, zoals hij zelf inderdaad al verschillende malen heeft gezegd... dat niet geschreven had mogen worden. Maar uh, nu het er is, ja, is het een, een, een, een scharnierpunt. Dat, dat, dat vind ik wel mooi gezegd. Ja, ja, het, is, het, het, had, is... het had zijn... Het had het einde kunnen zijn en het betekent een nieuw begin. Ja. En dat, uh, uh, uh, zo zal het ook wel gemarkeerd worden en ook gelezen blijven worden, denk ik. Dit is toch wel echt een boek dat, uh, dat meegaat. Ja. Ik denk dat dit boek echt... Ik ben er echt heel vertuigd, ook als uh, Libris uh, juryleden. Mijn medejuryleden natuurlijk ook erg daarin steunen. Maar dit boek is een boek wat heel lang uh, troost en ontzetting... Het is beide, biets. Want kijk, wij kennen hem allemaal, enigszins. Hè? Nee. Thomas de van den de Berg, de politiek, jij kent ja. hem goed. Ik ken hem ook een, een beetje van af en toe bij deze keer hem, hè, dat ik hem heb geïnterviewd. En geste, jij kent hem ook. Maar eh, ik, ik vraag me dan, dan altijd af... stel dat je dit boek in een heel ander taalgebied uitbrengt... of dat je dit hè, over vijftig jaar als hè, als, als, als, als Aft van Heijden misschien niet, niet meer is. Want hoe zou het, hoe zou het dan zijn? Ik denk dat, dat dit boek universeel is. Universeel, ik ben echt ja, echt van overtuigd. Ja, dat ja. vond ik ook. Dat staat of valt niet bij de bekendheid van de nee. van der Heijden. Nee. Ik denk daarom, heeft de hier... het juist, daarom heeft het juist ook echt Roman kracht. Dat, dat vind ik, de jury heeft dat terecht gewaardeerd. Het is als boek, als roman ook zeer geslaagd. Is het ook vertaald? Ja, he? Het is in het Duits verschenen ja. intussen, bij Zoerkamp. Um, is het, verder is mensen, nog niet verteld. Nee. Hoe, weet je hoe mensen daarop daar reageren? In Duitsland heeft hij prachtige ontvangst ook gekregen. Ja, hele mooie recensies. Dus dan Pagina maakt... groot, in okay. die welt en uh, ja? elders. Ja, dat ja. maakt dus ook hele... Maar goed, daar heeft hij ook ja. een grote status als schrijver. Dus dat... Is dat zo? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Hij is, uh, ja weet je, dit boek... De kracht van dit boek vind ik toch... je kunt er bang voor zijn. Ik hoor ook heel veel mensen zeggen... Plasterk zei het net ja. nog bij de, bij de ja. libris Diner. Uh, ik schrok van het boek terug. Ik heb ook op, opgroeiende kinderen in Amsterdam. Ik wil het niet lezen. Dat vind ik eigenlijk een fantastisch compliment. Plasterk bedoelt het niet zo. Maar dat vind ik een fantastisch compliment. Je bent soms bang voor een boek. Nou, wanneer maken we mee dat mensen bang zijn voor een boek. Dat maak je toch zelden mee. En dat vind ik ongelooflijk. Dat is ook knap. weer een bewijs van de kracht van een boek. Dat Adrie dat heeft. Ja, ja, ja. Ader ja. van Heijen dat heeft. En dat was ook voor ons echt een reden als jury van... Oké, okay, er zijn prachtige romans verschenen dit jaar. Absoluut. Uh, we nemen ons petje af. Maar ja... Dit, dit bange boek... Dit, dit bangmakende boek moest het worden. Dit moest het worden. Ja. Ondertussen krijg ik hier een, een, een, een boek in handen gedrukt... Van de redacteur. En daar staat ook een, een, een, een stuk uit de kritiek uh, uit die wereld in. Tony ook behoort tot het sterkste en, en machtigste wat de menselijke geest... in stelling kan brengen tegen zijn vijand. De dood, het nou, niets. Nou, absoluut. Zo is dat dus dat in is een, het een helemaal in één uh, nutshell samengevat. Ja. Maar uh, is dat dan... Uh, uh, kan je nu wat dan zeggen van ja, dit uh, is zijn beste boek? Of, ja, weet je, daar hebben, we, daar hebben wij met de, met de jury ook... We hebben hier heel erg over gesproken. Omdat er voor het eerst eigenlijk in een, in een discussie... buitenliteraire literaire argumenten rol spelen. Ja. He, bij de boeken van Bulnes, Brouwers, Van Mersbergen, Van Looy, alle andere prachtige boeken. Spelen geen buitenliteraire. Dat is een interessante, uh, goede vraag die je trouwens... goed dat je hem stelt... Uh, uh, spelen geen buitenliterair argumenten een rol. Hè? Jan van Looy schrijft een boek over Hollywood. Dan ga je niet denken, nou, hoe erg was het in Hollywood? Bij het boek van AVTH van der Heijden speelt het wel een rol. Dat kunnen we niet omheen. En daarom vonden we juist zo boeiend van... hoe gaan wij om met, met een boek dat toch autobiografisch is? We kennen de auteur min of meer. Hij hoort zeker onderdeel te zijn van onze... Hij is onderdeel van onze literaire uh, traditie. Hoe ga je met buitenliteraire argumenten om? En dan hebben we hebben allemaal gezegd, oké, okay, we doen even alsof dit een buitenlands boek is. Dat is zo op ons oh, ja, blaadje ja, belandt. Ja, ja. Als een ja. soort alien krijgen wij dat boek. We hebben het echt ons voorgenomen. Het is onmogelijk, maar je moet even zo'n gedachtenspel. En het bleek te werken. Ik heb ook even het boek gelezen, zo even midden... Vanavond, ah, een avond, midden, midden nacht, Kester, pak even het boek, ja. lees het bladzijde en is het goed? Ja, het is geweldig. Oké, okay. dankjewel. Kester Frederiks, uh, lid van de jury van de Libris Literatuurprijs en uh, Thomas van der Berg, de redacteur van AFT van der Heijden. Uh, zometeen het bureau en daarna gaat Casa Luna nog een uur door en in tegenstelling tot anders is er vannacht geen luisteraarsvraag. In plaats daarvan komen alle zes genomineerde schrijvers van de Libris Literatuurprijs 2012 aan het woord over hun boek en we draaien hun favoriete muziek. Dus even een kwartier hoorspel ik, ik, en dan ik, ik, ik, om 1 uur gaat het ik, verder. Ik ben niet alleen. jij Een CRV. Het bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 46, 1972.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 No, het is hier niet zo warm. Geef mij maar stippel iets. Mij ook. Goed, dan neem ik port. Nou, uh... oh, oh. Uh... Maar, uh... je je nog... het We het niet een jaar of het niet over. hadden... dat ik me verantwoordelijk voel tegenover de commissie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 door de buien, door weer en wind. Liep door de regen, een bedelaarskind Hey Hé daar, ben je rustig hè? Ja, koud aan dan. Jullie op! Cox, van naast de Courant. Ben u de producer? Nee, dat is die meneer, meneer Vester Juring. Meneer Juring, ik ben koks van Naast de Courant. Ik hoor dat u de producer bent. Praat u maar met de heer Lanting. Die is hoofd Algemene Zaken van ons museum. Dat is Boesman. Dag, je koning, Vester Juring. Heer Roelop Rolof Klok. Hoe ja, oud schat jij die boerderij al? Naar huis. Dat kan ik Dag, koning. Dag, Muller. Dag, Zwiers.